Het weer, het wordt tropisch warm, 25 tot 28 graden aan de kust... tot lokaal 33 graden landinwaarts. Tegen de avond vanuit het zuidwesten zware buien... met onweer, hagel en windstoot. Dit was het NWR-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam... staat tussen Stroe en Hoevelaken 4 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig...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 Watertoren Sport. speciaal sportprogramma van ZFM Zandvoort. Met vandaag... Vandaag is de gast een geweldig man, John Pel. Hij is tien jaar de trainingscoördinator geweest bij de Koninklijke HFC. Hij is inspecteur van politie. En we zijn ongelooflijk trots dat hij hier is. En ik zeg de... Want aan de overkant tegenover mij zit uh, Karim Kabali, een van de gasten uit de eerdere uitzendingen. Die hoorde dat John hier te gast was en die wilde er per se bij zijn. En achter de knoppen als altijd Ruud Jansen. We draaien in de sfeer van uh, Ellis Bergen 40 jaar geleden platen van de gasten. En de eerste plaat, goedemorgen John trouwens. De eerste plaat die we gaan draaien is voor jou van Yves, een Zandvoorts talent. Ik ken hem niet. Ja, ik wist een jongen die ongeveer twee jaar geleden begonnen. Ik uh, in de klikspaan een beetje als, als een uh, toevalligheidje. Op zijn verjaardag ging hij zelf een nummertje te singen. Iedereen vond het best wel aardig. En uh, van het aankwam kwam het ander. op dit moment heeft hij gewoon zijn bestaande van gemaakt. Hij heeft ook een, een singeltje niet uitgedacht. En gewoon een heel erg jongen. Gaan we naar luisteren. Ik zie je lopen met een ander. Voor jou wel leuk, maar niet voor mij. Wat is er veel veranderd? Mijn avond kom maar niet. van politie en tien jaar lang hoofdopleidingen bij de Koninklijke HFC. We gaan dus praten over voetbal. Maar ik wil het liefst even praten, John. Goedemorgen. Trouwens, deze Eve, deze ik had er nog nooit van gehoord. Dat is een aardig nummer. Zeker een aardig nummer. En het leuke is, dit is jongen van het dorp. Hij heeft gevoetbald bij SV Zandvoort. En hij kan gelukkig veel beter zingen dan voetballen. Dus met voetballen is hij gestopt. <lacht> ik wil met jou even praten over je laatste, een van je laatste missies. Je bent net terug uit de Oekraïne voordat je een paar weken met vakantie ging... En daar was jij om te helpen bij het ruimen van de stoffelijke resten van de slachtoffers van de MH17. Dat is verschrikkelijk werk, denk ik. Ja. Ik ben in totaal drie keer naar de Oekraïne geweest, vanaf oktober, zeg maar. En ik ben betrokken geweest bij de repatriëringsmissie. Ik kan daar wel een aantal dingen over zeggen natuurlijk, maar uh, ik ga niks vertellen over het opsporingsonderzoek. Dat is nog onder, onder de hamer bij de officier van Justitie en bij het Openbaar Ministerie. Maar ik ben betrokken geweest bij de repatriëring van de human remains en de personal belongings. En ik, uh, ik heb al heel wat gekke dingen meegemaakt in mijn uh, carrière vanaf 1983 uh, vanaf bij de politie. Maar dit, dit heb ik nooit meegemaakt. Gewerkt in oorlogsgebied, waarbij af en toe de mortiergranaten over je hotel heen vliegen en... Uh, tanks en allemaal mensen met AK-47 in de aanslag. Het, is, uh, het was wel een dingetje. Het was heel bijzonder om mee te maken. Ik heb mogen werken met een heel mooi team van mensen. Van uh, Australiërs, Maleisiërs, Nederlanders. Heel bijzonder. Maar ik moet je ook eerlijk zeggen, ik ben blij dat het erop zit. Want het, ja, dat, dat doet emotioneel heel veel met je. Ik kan me voorstellen. Ben je dan bang? Er zijn momenten geweest, ik bang geweest meer? Nou, we kwamen op een gegeven moment in de kolonne terecht van, ah, ik geloof, veertien tanks of zo. En daar konden we ook geen kant op en we reden zelf ook in de kolonne. En je rijdt dan zelf in uh, uh, panzervoertuigen. Ja, dan, dan kom je in de wereld van de militairen. En dat is, dat is niet de wereld van de politie, man ik bedoel, ik ben gewend om redelijk uh, veilig mijn werk te doen in Nederland. En ja, en daar was dat natuurlijk de hele dag. Een, een, een scherp vest om van 16 kilo, een helm op van 6 kilo. In gepanzerde auto's rijden. Uh, beveiliging. Persoonsbeveiliging van een uh, marechecee om je heen. Een die als jij onderzoek doet daar uh, in, een, in een kring om, om je plaatsen lekt, heen legt om uh, voor je beveiliging te zorgen. Uh, uh, dit was best wel heftig ja. Het was ook erg succesvol eigenlijk hè? Ja, maar ja, we mochten natuurlijk nu eindelijk pas de, de burn sites onderzoeken. Want toen de toestand naar beneden kwam was het nog volop separatistengebied. Wat het nog steeds is, maar toen was het echt de, de, de lijn, de scheidingslijn tussen Oost-Oekraïne Oost -Oekraïne en het gebied. Ja, en daar hebben we nooit goed, goed kun, ons werk kunnen doen. We zijn uh, in oktober wel begonnen met het repatriëren van, van de vliegtuigonderdelen. Maar nooit echt kunnen en mogen zoeken op de twee burn-sites waar, uh, ja, waar we dus heel veel uh, stoffelijke resten waren. Veel, heel veel hè? Ja, jullie heel gevonden toe. nog Dat ja. is toch hoopvol voor degene die nog niets gehoord ja. hadden. Die zijn op 2 mei zijn de laatste zeven kisten naar Nederland gevlogen. En het, het, het, ja, we hopen voor 1 juli uh, uitslag te hebben. De, om de, een heleboel van de, van de bordresten zijn naar verschillende landen gegaan. We hopen zo snel mogelijk naar buiten te kunnen komen met de eventuele resultaten. En ja, uh, voor mij is de kerst op de taart als er twee ontbrekende personen die nog niet geïdentificeerd zijn, dat die erbij zitten. Die hoop is groot. Ja, ik wil, ik wil geen, geen verwachtingen wekken bij anderen. Ik bedoel, wij hebben onze stinkende de best gedaan en ik hoop dat het erbij zit. Er is in ieder geval voldoende materiaal aangetroffen, waardoor er best wel een reële kans kunnen zijn. Er is natuurlijk geen woord waarmee je deze verschrikkelijke gebeurtenis kunt omschrijven. Maar de manier waarop het repatriëren van de resten naar Nederland begeleid is gedaan is, dat moet toch, toch voor die mensen een steun geweest. Ja, best wel een steun omdat het ontzettend uh, eervol is gegaan. Uh, uh, het is en het blijft een van de verschrikkelijkste rampen. Hoe je het weet of, of hoe je het keert natuurlijk. En, uh, en als je dan je geliefde terugkrijgt. En uh, er zijn in verschillende stadia's zijn de mensen teruggebracht natuurlijk. Ja, dan wil je het liefst als nabestaan. Dan wil je er ook alles van weten. Er zit een heel groot team van uh, familieregisseurs zit daarop. De begeleiding is prima, uh, zometeen krijgen we natuurlijk weer de eerste herdenking, want dan is het 17 juli en dan is het precies een jaar geleden deze, deze verschrikkelijke ramp. Ja, en ja, de tijd, uh, dat zegt men wel, hè. tijd helpt alle wonden, maar of deze tijd deze wonden gaat helen, daar heb ik wel een vraag tegen. Een geweldig groot compliment van, van heel Nederland, durf ik te zeggen, voor het fantastische werk dat jullie gedaan hebben. Het is trouwens niet de enige ramp die je gehad hebt, je hebt ze bijna allemaal meegemaakt hier in Nederland. waren. Ja, soms heb je wel eens uh, pech. Um, ik ben uh, projectleider bij het uh, landelijk team voor de Opsporing. En, ik, heb, uh, en ik, ik zeg dus niet dat ik gedaan heb, want ik doe dat met een heel mooi team met mensen. Want alleen kan je alleen maar het licht aan en uit doen. Maar ik heb mogen, mensen mogen aansturen operationeel bij Turkish Airlines. De, de strandrel in Hoek van Holland. De aanslag Koninklijk Huis. Uh, de aanslag in het uh, winkelcentrum in Alphen en de Rijn. Ja, dat zijn calamiteiten en daar is het LDVO toentertijd voor opgezet. Het zijn 160 mensen die in een soort slapend team zitten, twee keer 80, zodat je er altijd met twee calamiteiten tegelijk kan bedienen. Ja, en dat is een, uh, een organisatie van een druk op de knop en, uh, en dan gaan we ons ding doen. Nou, geweldig georganiseerd, mijn complimenten daarvoor. Het is het laatste serieuze woord over, uh, over dit, vind ik, voor deze uitzending, want wij gaan zo meteen lekker over voetbal praten. Jij krijgt vandaag jouw uh, muzikale keus. En Je hebt gekozen voor Sky Full of Stars Waarom? Ja, als je goed naar de teksten uh, luistert... Ja, dan, dan zit er best wel iets in waarin ik zelf heel veel betrokken ben geweest natuurlijk. Uh, dat is ook de reden waarom ik 30 jaar in het voetbal actief ben geweest. Uh, in mijn werk, ik word nooit uitgenodigd op een bruiloft. Dat is altijd moord-doodslag, als je bij de vrienden op de sporing zit. Daarom heb ik ook 30 jaar geacteerd in het voetbal. Dat was een soort uitlaatklep voor me. Dat was mijn normale wereld, zeg maar... Ja, en dat soort liedjes die, die komen wel binnen bij mij, ja. Kom maar, Ruud. Wat me dus opviel, ik, ik heb gezegd het is het laatste serieuze woord wat we in de uitzending hebben. Maar ik merkte opeens emotie bij het horen van uh, deze sky full of stars. Ja, je hebt allemaal wel muziek wat je, wat je iets doet aan. Ja, en dit nummer heb ik heel veel gedraaid in, in Oekraïne. En dan, dan krijg je toch een soort flashback. En dat heb ik ook met, met liedjes uit de 70 en 80 jaren. Ik denk dat iedereen dat wel heeft. Ik, muziek boeit mij altijd enorm en het geeft me altijd uh, of, of plezier terug... Ja, of als je er andere herinneringen aan hebt, dan komen die andere herinneringen komen terug. Je hebt gigantisch mooi werk gedaan. Hoe verwerk je je emoties? Nou, ik heb in 2009 een burn-out gehad van al dat mooie werk. En daarna, zeg maar na negen maanden, ben ik NLP gaan volgen. En ik denk dat ik nu best wel redelijk in staat ben om de dingen voor mezelf zo te verwerken... dat ik er geen last meer van blijf houden. Het blijft emotioneel behoorlijk pittig. Maar het, het is de kunst om jezelf dus op een gegeven moment ook weer eventjes te, de, te deactiveren. Jezelf weer in een goede modus te zetten. En ik hoop nu, ik hoop op een mooie zomer... en ik hoop heel veel aan het strand te kunnen liggen hier op Zandvoort. Ik heb nogal wat, wat vrije tijd opgebouwd in de in, ja, achterliggende ja, ja. periode. En op die manier ga je het gewoon een plekje geven. Mooi man. De gasten vandaag, Karim Bali en ik en jij zijn voetbaldieren... Jij hebt natuurlijk aan dat voetbal in al die jaren een geweldige uitlaatclub gehad. Ja. Laten we praten over je grootste succes. Je wint na tien jaar bij HFC de Rinus Biegels Award. Ja. Wat heeft je dat gedaan? Maar dat, dat vond ik wel heel bijzonder. Uh, uh, nogmaals, uh, ik heb tien jaar bij, bij de Koninklijke gewerkt met, een, met verschrikkelijke mooie mensen. Dus ik vind het heel leuk dat iedereen mij daar de complimenten vergeet. Maar die wil ik vooral delen met iedereen die aan de basis heeft gestaan van het succes. En dat is, dat is echt de hele club. Uh, kijk, het was heel bijzonder. Want ik ben in 2004 begonnen. En ik zal mijn leven niet vergeten. Je komt daar binnen en je, je wordt hoofdopleiding in 2004. En je, je beeldde plannen heb je allemaal. En, die, en ik hou van, van uh, de dingen smart maken. Hè. Dat betekent dat je dus ook een plan van Abelk op papier zet. En dat je... De hele, hele winkel op papier zet. Dat zal ik mijn leven niet vergeten. Je hebt ALV bij HFC. En de meeste ALV's bij de clubjes waar ik gezeten heb. Dat je 30 dert of 40 mensen op een algemene ledenvergadering. Bij HFC zitten er gewoon 200, 300. Allemaal met stropdas. En allemaal met een stropdas. En allemaal uh, goed gekleed. En afloop ook het, uh, het clublied. En daar krijg ik nog steeds kippenvel van. Dat meen ik echt. Maar daar werd ik afgezaagd. Daar werd ik gelanceerd. Daar, daar werd ik, gelanceerd, dat werd ik tot op mijn enkels en toe afgebroken. ...door de halve zaal, want het was al eerder geprobeerd en het kon allemaal niet... ...en het was allemaal te professioneel en nou ja, uh, in ieder geval, uh, ja, dan, dan heb ik weer zoiets van... ...oh wacht even, dus dat kan niet. En, en dat is eigenlijk wel een, een dilemma in mijn hele leven hoor... ...want zodra dingen niet kunnen, dan denk ik, oh dus dat kan niet, nou dan, ja, dan wordt het interessant natuurlijk. Ja en er zijn er meerdere wegen die naar Rome gaan en, uh, ja, nou, in die tien jaar tijd, verschrikkelijk mooie tijd gaat. Ja, en voor mij was bij mijn afscheid... de kerst op de taart was natuurlijk... ja, de is Miguel zo woord. En wat voor mij ook ontzettend fijn was... is dat we een regionale jeugdopleiding zijn geworden. Gecertificeerd door de KNVB. Dus je komt daar binnen bij een club... die speelt een tweede klas KNVB. En die degradeerde zelfs nog twee jaar daarna naar de derde klas. Je gaat nu weg bij een club... waarbij alle, uh, dus zeg maar de D, de C, de B en de A... spelen allemaal op landelijk niveau. Dat was ook allemaal onmogelijk. De eerste elftal speelt topklasse. Vierde geworden, ja. Is gewoon gedeeld vierde geworden. Uh, het HFC 2 bestaat niet. Het is Jong HFC. Er speelt voor 80-90% spelers in uit de eigen jeugdopleiding. Dat was voor mij ook een dingetje toen ik dat begon. Want toen zei ik van, het is wel leuk dat jullie willen investeren in die jeugd, maar waarvoor doe je dat dan? Hè? Omdat bij de meeste clubs is het zo, er wordt best wel wat aan de jeugd gedaan. Maar gaan ze één keer naar de senioren. Hè? Dan komt er een passant. Dat, dat, zo noem ik alle trainers. Hè? Dat zijn passanten, hè? komt er een passant, die neemt een half leger mee... en er wordt een, hier en daar wordt er een eurotje verstrekt. En die, die komt dan twee, drie jaar... of zijn een dag succesen ophalen, noem ik het. En ik kan en ik durven het te zeggen... want ik ben zelf ook 17 jaar hoofdtrainer geweest. Maar dat is natuurlijk geen basis... Voor, voor een club. En ja, bij HFC is dat gelukkig gelukt. We hebben ook, ook op dit moment... een fantastische hoofdtrainer, dat meen ik echt. En ik ben weg, maar ik betrap me erop. Ik zeg nog steeds we, want het is nog steeds... een ding van me. HFC is een club... dat zit in... Me, in in mijn genen inmiddels. En uh, ja, uh, ik ben het afgelopen seizoen niet al te veel wezen kijken, twee keer. Want ik vind je moet niet je opvolgers voor de voeten gaan lopen. Weet je, die hebben wel last van je. Want er komen toch mensen naar je toe en die zeggen: Ja, maar dit is anders en dat is anders. En dan denk je: Ja, dat is juist fantastisch. Want ik bedoel, dit was mijn periode geweest. En nu is het tijd voor een andere periode. En ik moet je eerlijk zeggen: Er is nu een technisch hart. Marco Nuvel en uh, uh, Frank Corpus, ook, die doen het nu. Weldig. Die doen het geweldig. Die ja, doen het, het echt goed. geweldig. Ja. Ik wil nog even naar, naar één dingetje dat je zei, namelijk dat HFC een geweldige trainer heeft. Dat moet wel, hè? Als je vierde ja. wil worden in je eerste jaar topklasse, ja. moet je gewoon een goede trainer hebben. Pieter is zijn. een topper, echt. Ja. Maar nou is het plan dus om Gert-Jan Tameres, kind van de club, hè, nadat hij van Allianz was gekomen, een kind van de club, om die de opvolger van, uh, van de trainer te maken. Wat vind je van dat idee? Ja, dat vind ik fantastisch, want ik vind je, moet je, eigen hoofd, je moet je eigen hoofdtrainer opleiden. Juist. Als je gaat kijken naar cultuur, dan is cultuur een onnoemelijk belangrijk ding van een, van een vereniging. Ik heb zelf met Gert-Jan er tweeën mogen samenwerken, maar Gertjan is ook een jongen die past, ook, die past precies bij deze club. Als je gaat kijken naar de spelers die zeg maar gehaald zijn en die er dit jaar ook weer bij komen, dan passen die allemaal in die club. Want dat doen ze namelijk heel goed. Je gaat natuurlijk eerst een oriënterend gesprek aan met een, met een speler, want je gaat eerst kijken of je een match hebt, ja. of je iets kan betekenen. Ja. En in het verleden zijn er wel genoeg spelers geweest die, die dachten even heel snel een euro op te halen. Want kijk, het is geen geheim. Elke topklasse heeft een stichting en er wordt gewoon betaald vanuit de stichting. Er komt geen gulden uit de, uit, uit de clubkas vandaan. En uh, ja, we hebben ooit eens een keer gezegd bij HFC, ik geloof een jaar of zeven geleden, zes geleden. Uh, werd er gezegd dat we willen de beste club van Nederland worden. Nou ja, dat was toen de tijd. Als je dat toen de tijd zei, dan weet je we gek verklaard, natuurlijk. Maar dat, dat moment komt nu wel heel dichtbij. Ja. Komt echt dichtbij, ja. ja. We gaan luisteren naar uh, een volgend bezoeknummer van je. I'm not the only one. You are not the only one, John. Ja. Van de gast van vandaag, John Pell. I'm not the only one. Je was wel helemaal alleen in het begin toen je begon bij AFC. Ja, ik ben in 2004 begonnen. Maar uh, wel met een heleboel enthousiaste mensen om me heen. Die uh, hier echt achter stonden achter dit verhaal. En dat is uh, Rob Verstraaten, Een middenstander hier in, in Zandvoort. Van Zandvoort Optiek. Huwk van den Berg. En Henk Drieze. Nou, samen met de ondergetekenden zijn we met z'n vieren begonnen in 2004. Uh, en uh, ja, een heel mooi hele mooi traject noem ik het dan maar even. Ja, en daar, daar gebeurt natuurlijk van alles in, want je speelt op een bepaald niveau... maar je weet ook waar je naartoe wil. Je weet ook dat je een middellange termijn uh, visie moet gaan hebben. Je weet dat je zeg maar, over de eerste vijf jaar moet gaan meten. Want bij, bij jeugd kan je niet binnen één jaar succes hebben. Dat kan je wel eens als hoofdtrainer. Dan neem je een half leger aan spelers mee en dan heb je, hup, dan heb je succes. Maar ik heb altijd gezegd, en het was een beetje contra... ik heb altijd gezegd, je beste trainers moet je bij de eetjes, de effies en de D'tjes hebben. Daar ga je spelers vormen. Ja, wat begin je dan mee? Dan begin je met een leerplan te maken. Nou, dat is al heel wat natuurlijk, want dan, ja, dan komen dingen op papier te staan... maar dat, dat betekent ook dat je mensen grenzen aan gaat geven. Dat betekent dat je gaat zeggen van, zo gaan wij opleiden. En iedereen was natuurlijk autonoom behouden. Ik bedoel, er liepen een heleboel trainers in de ronde. En uh, die deed het zus, die deed zo... Nou, dat was al een dingetje natuurlijk. Er kwam er nog een dingetje bij. Eén keer in de zes weken hebben we trainingsoverleg. En nou, dan kreeg trainers die zeiden van... ja, maar wacht even, dat is me weer een extra avond... en daar word ik niet voor betaald. Nou, dan kom je meteen bij iets waar ik meteen klaar mee ben. Want ik, ik wil werken met mensen met passie. En als je dan een keertje extra moet komen, dan maakt dat niet uit. En ik vind het heel vervelend om met broodtrainers te werken. Die, komen niet, die hebben niet de passie om die kinderen beter te maken. Die komen alleen om een centjes op te halen. Dus het eerste jaar was de trainingstaf bij HFC niet mijn trainersstaf. Dat, was, dat, dat zat er al en de, daar ben ik mee gaan werken. Ja, en dan gaandeweg krijg je natuurlijk steeds meer bevoegdheden. Ja, en uh, de, dan raakte ik ook natuurlijk betrokken bij de aanstelling van trainers. En ik moet je eerlijk zeggen, al die trainers die op dit moment bij HFC zitten, allemaal. Het maakt zich een moer uit als dus we een keertje extra moeten komen. Ze werken allemaal vanuit hun hart, ze hebben allemaal passie. En ze willen allemaal het maximale eruit halen en de... Ja, bij de politie noem ik het altijd de, de hypotheekinspecteurs. Mensen zonder passie en in het, ja, in het voetbal uh, gebeuren, heb je daar hetzelfde. Dan, dan noem ik het bureau trainers. HFC was een mannenclub. Jij begon, ja. meisjesvoetbal mocht niet. Nee, dat, dat was mij wel duidelijk, vooral in het begin, ja. Waarbij ik toen de tijd al zei, van, nou, volgens mij is HFC een afspiegeling van de maatschappij... En volgens mij uh, maken de, de dames en de meisjes ruim deel uh, aan deze maatschappij. Ook dat gelukkig is veranderd. Ik bedoel, Pinky Huigens, uh, nou, die heb jij ook gekend. Een fantastisch mens was natuurlijk. Want als je in de weekenden op, op de club kwam om kwart over acht, dan zat daar al, Pinky zat al in het wetse secretariaat. Dan denk ik van, uh, we hebben problemen met meisjesvoetbal. Maar we hebben een fantastisch, fantastisch mens maakte de deel uit van, uh, van het hele jeuggebeuren. En dat was Pinky. Doel, nemen we dan ook nee, een afscheid van Pinky of zo? Uh... Ja, we hebben wel afscheid van hem moeten nemen, ze is helaas overleden. Ja, ja. Maar in de musical met het jubileum uh, dit jaar was er nog, <laughs> eigenlijk kwam ze terug, hè? Ze, er was een, een, een uh, dame die dat speelde. Dat was ontzettend ja. aardig. Ja, als ik bij HFC ben en ik kom het wetenschetssecretariat binnen en ik kijk dan tegen die grote lege leren stoelen, dan mis ik ook haar aktekoffertje, dat zwarte koffertje wat ze daar neerzetten. Ja, het, dat was hard en voet uit. Ja, die vrouw heeft zoveel betekend daar ook. Dag, mensen. Maar ik, ik heb deze vraag gesteld omdat ik wil naar het komend weekend. Als daar in Canada het grote gebeuren begint. Ja. Wat denk je? Als je dit niveau nou ziet. Ja, als je ziet waar we vandaan komen met, uh, met het damesvoetbal. en je ziet waar het nu staat. maar je ziet ook waar de talentvolle dames uh, spelen op dit moment. die ook in topcompetities uh, spelen. Dan is dat natuurlijk een, een, een, is dat een enorme boost. En als je voor het eerst naar een WK mag, ja, ik neem mijn petje af hoor. Ik vind het prachtig. En wat denk je? Gaan ze het redden? Ja, ik, ik, ik heb geen idee hoe die, hoe die verschillen liggen. Daarvoor heb ik te weinig uh, inzichten daarin. Ik, ja, ik hoop alleen wel natuurlijk, want het is oranje wat er naartoe gaat. Nou leuk zijn hè. Uh, passie, daar gaat het om. Voor trainers, voor mensen, voor politiemensen, voor iedereen eigenlijk. Je hebt uit de Love Songs van de OJ's een heel mooi nummer gekozen. Now that we found love. Ja, ja. Dat, dat, dat doet wel wat van, uh, van het verleden, van vroeger. Toren Sport met als gast John Pell en hij draaide die OJ's Now That We Found Love. Liefde voor het voetbal, John. Ik wil toch proberen in deze uitzending van vanmorgen het geheim van jouw succes, het geheim van jouw opleiding, uh, eruit te krijgen. Voorbeeldje: uh, er is een jongetje dat voetbalt heel goed in je team en dan komt er een grotere club. Hè? Laten we het geval Allianz uh, HFC nemen. Uh, Joost, Vorig jaar mijn grote uitblinker in de F1, gaat naar de E-top, speelt volgend jaar bij HFC. Dat is de leegloop. Is dat normaal? Uh, ja, want ik denk niet dat het leegloop is. Want op de plek van Joost komt zo meteen weer een ander mooi talentje. En het is natuurlijk een gigantisch compliment voor de jeugdopleiding van Allianz. Kijk, bij HFC vertrekken ze ook. En daar had in het begin ook wel best wel iedereen problemen mee. En daar kwam bijvoorbeeld, ja, en daar heb ik... Uh, ...nooit geen moeite mee gehad... ...maar er kwam AZ kwam, Haarlem kwam... ...FC Utrecht kwam, Ajax kwam... ...en die vroeg of die jongens stage mochten lopen. Mochten altijd stage lopen. Dan maar een training minder bij de club... ...maar het gaat om het individu. Als je in je jeugdplan hebt staan... ...dat het individu centraal staat... ...en niet het team... ...en dat, dat is bij HFC, hè, het individu staat centraal... ...dan mag je het voor het individu nooit... Een, ...een blokkade opwerken om te blijven voetballen... ...bij jouw club... Wij hebben jongens gehad in het, in het verleden. En daar zitten ook wel echt wel, wel jongensboeken bij. Die nu contracten hebben in het betaalde voetbal. En Nicolai speelt bij ons in, als eerstejaars B in de, in de b junioren AZ komt. Wij hebben volledig alles gefaciliteerd. Nicolai gaat als uh, tweedejaars B-junior naar AZ. Die komt in dat jaar komt in het Nederlands elftal. In dat jaar gaat hij naar de EK. En in dat jaar wint hij in de finale van West-Duitsland of sorry van Duitsland... In de finale met penalties. Nick stopte de om de penalty. Dus Nick is het ene jaar een HFC'er. eerste hij B, Het tweede jaar B is hij een AZ-speler. Speelt in, uh, onder de 17 in de Nederlands helftal. Wij hebben die finale gekeken in het clubhuis bij ons. Met ik geloof 300 jeugdleden. Want die werd live uitgezonden. Ja, en dat, dat is fantastisch. En Nick he, is nu komend seizoen een van de drie keepers bij, uh, bij AZ... Hij heeft een contract. En ja, dat is nog wat, toch fantastisch als je zo'n jongen hebt opgeleid. Xavier Maus, keeper bij Ajax. Ook een contract. Gaat nu naar FC FCO's om ervaring op te doen. Pelle Clement, ook een jongen uit de club. Ook een contract bij Ajax. Ja, dus HFC heeft hetzelfde als Allianzen. Van Allianzen willen ze graag naar een... willen ze wat, wat hoger spelen. Ja, ik, ik blijf het zeggen. Het zijn alleen maar complimenten. Dat betekent dat jullie het heel goed doen... En als er geen hond uh, naar, een, naar een hogere club kan, ja, dan moet je zelfs achter je oren krabben. Nou, dat doe ik niet. <laughs> Jij, Karim? Ja nee, Geweldig verhaal. Individu, centraal in je jeugdplan. Altijd. En hoe beschrijf je dat? Hoe omschrijf je dat? Hoe heb je dat gedaan? Nou, we hebben een, uh, een, een opleidingsplan gemaakt bij HFC, uh, waarin je dus uh, uh, de methodiek van trainen uh, neerzet. Dat je uh, volgens een periodiseringsmodel wil werken. Dat je de trainers verplicht zijn om een oeverstof een week van tevoren al rond te hebben. Ik wil geen trainer hebben die het veld op moet lopen en die denkt... nou, wat ga ik vandaag nou weer eens een keertje doen? Er moet dus een visie achter zitten. Die trainer die moet om de zes weken moet die beoordelen of hij verder kan met zijn groep. Maar ja, dan kom je weer. Dan kom je ook met spelers die net niet kunnen aanhaken. Uh, en staat dan weer die speler centraal. Hè? Want dan krijg je natuurlijk een paradox. Hè? Die speler die kan niet bij, Moet ik dan die andere veertien uh, ook in een andere modus neerzetten? Ja, dan kom je bij, bij. Bij tussengesprekken en bij eindgesprekken. En dan kom je ook bij sommige vervelende dingen. Want het is hartstikke mooi als een speler van HFC naar Ajax toe gaat... maar er zijn ook spelers bij die van HFC die in opleiding spelen... en die niet functioneren. En dat is natuurlijk heel lullig, want zo'n kind functioneert altijd... maar kan net niet meekomen. Ja, die gaat aan de opleiding uit. Dus ja, je kan zowel naar boven als naar beneden... keer je eruit gaan natuurlijk, het liefst naar boven eruit. En dan krijg je pop, dan krijg je persoonlijk ontwikkelplan met spelers. Heb je dat als vereniging gedaan... Uh, maak je spelersrapporten. Uh, ja, trainers, daarvan vind ik het altijd heel fijn... dat als er zometeen vacatures zijn... dat je ook een profielschets hebt van die trainers. Wat verlang je nou van trainers? Trainers in de onderbouw. Ja, ik heb heel graag trainers vanuit het CIO's of ALO. Pedagogisch, didactisch sterk. En maar bij sommige clubs zie je het ook wel eens andersom. Dan zie je het boegbeeld van de club. Uh, met alle respect, iemand van de jaren 40... Hij heeft misschien wel 300 wedstrijden in de eerste gespeeld. Maar ja, die... Ik ken natuurlijk zelf, kon die fantastisch voetballen. Maar nogmaals, trainen is een heel ander vak. Mensen mens moet je zeggen. Ja, uh, ik ben de voorstander van dienend leiderschap. En dienend leiderschap betekent niks anders dan je gaat monitoren, je gaat faciliteren. En je probeert het beste uit mensen te halen. En je helpt mensen zich ook te ontwikkelen. We hebben trainers gehad die twee, drie jaar bij de club hebben getraind. En die gingen dan weg. En, ja, dat vind ik juist mooi. Die hebben bij ons een ontwikkeling meegemaakt. En die gaan ook weer een stapje hoger op. Uh, ik ben tien jaar blijven hangen bij HFC. Om, ja, uh, nogmaals, het was te leuk om, uh, om te laten, zeg maar. Uh, maar voor mezelf dan, na die tien jaar, vond ik genoeg. Want ik ben zeg maar, met een beetje voetbalpensioen ben ik gegaan. Omdat ik al die tijd, 60 uur per week, bezig was met en mijn werk en mijn hobby. Uh, dus dan, dan, dan, dan loop je daaruit. Uh, dus nu doe ik alleen nog maar leuke dingen. Maar wat ik ook leuk vind, dat is gewoon ergens gewoon een voetbalwedstertje bekijken. En, en, en, ja, en gewoon genieten van jeugd. Jeugdvoetbal is het allermooiste dat er is. Dat is er absoluut. Ik, ik wil toch even... Je hebt hem net genoemd, hè? Uh, Xavier Maus. Ja. Tekent, gaat in, in het uh, begin van het seizoen naar Turkije met de ploeg. Krijgt een contract, is één van de drie. Kort daarna wordt hij die Spanje Kort daarna wordt een andere keeper gehaald. Er zijn er opeens vijf. En dan zeg je net, hij moet ervaring gaan opdoen bij FC Os. Eh, dat doet pijn. Ja... Bij Ajax hebben ze op dit moment negen, negen contractkeepers... die in principe uh, de toekomstige keepers zouden kunnen gaan worden. Uh, als je een van de negen bent, dan heb je je vingers natellen natuurlijk. Het aantal speelminuten wat je gaat krijgen in Jong Ajax, dat, dat, dat haalt niet over. En je weet het als je het betaalde voetbal in gaat, uh, De, de verwachtingen die je hebt zijn natuurlijk fantastisch. Maar ja, je moet het wel zelf afdwingen. Je kan het niet afdwingen als je niet speelt. Dus ik hoop dat Xavier bij Ors eerste keeper wordt... En ik hoop dat Safier elke week de sterren van de hemel afspeelt. Want dan kan er namelijk niemand om je heen. Dat is een heel bijzondere jongen. Hè? Als je het verhaal kent, dat is, dat is fantastisch. Hij eh, mocht naar Ajax. Werd afgeserveerd. Ging naar Haarlem toe. Naar Haarlem, werd aanvoerder van het team, werd kampioen. Terug naar Ajax. Dat, het is natuurlijk, maar dat heeft ook te maken... en ik denk dat de belangrijkste factor daar geweest is zijn ouders. In plaats dat ze hem hebben laten vallen toen hij werd weggestuurd... hebben ze gezegd... joh. Jouw tijd komt nog wel. Blijf gewoon doorgaan zoals je bezig bent. En dan komt het vanzelf goed. Die hebben gelijk gehad. Jawel, maar er zijn er wel meer die behalen hebben gespeeld. En die nu zelfs uh, het Nederlands wel eens hebben gehaald. Van de Wiel is ook bij Ajax weggestuurd in het begin. Typisch, is dat. En als je het hebt over wegsturen. Wegsturen klinkt heel zwaar, hè. Maar in mijn periode bij Omniewold, dus zeg maar ik heb ook drie jaar bij Omniewold. wat nu Almere City's ja. geweest, ben ik hoofdopleidingen geweest. Hebben we ooit eens een keer een speler gekregen die werd weggestuurd bij Ajax. Uit de C-junioren. Jermaine Lenz. Er was geen land mee te bezeilen, het was een hele lastige gozer en uh, Ajax neemt afscheid van Jermain Lens. Zijn oom Sigi belt me op, die zegt: Luister, mijn neefje wordt weggestuurd bij Ajax, zou die bij Omnibus mogen voetballen? Hij Nou, laten we eerst maar eens beginnen met een oriënterend gesprekje en dan gaan we kijken. Ik zeg maar, ik vind wel dat de ouders erbij moeten zijn. Nou, Jermain komt naar, naar Almere toe, heeft zijn moeder bij hem en Sigi uh, wilde ook bij het gesprek wezen. Ik zeg dus niet de bedoeling. En ik heb een half uur met die jongens zitten praten en ik heb dus. Vraag van God joh, waarom is het nou niet gelukt hè, bij Ajax? Want kijk, of het lukt uh, mentaal niet, of het lukt niet omdat er onvoldoende talent in zit. Of het lukt niet dat je een blessure van tien maanden hebt gehad. Ja. Want bij Ajax kun je, je moeilijk nog eens een keertje een tweede jaar doormaken daarna tien maanden blessure leek. Nou, bij Germain liep het allemaal niet lekker mentaal en dat snap ik wel. Puber en, en noem maar op. Germain die komt bij ons en ik had met Germain de afspraak gemaakt. Germain, um, het is hier net zoals in het gewone voetbal: uh, je misdraagt, je krijgt een waarschuwing. Je mis je draagje nog een keertje, krijg je een tweede waarschuwing... en heb ik nieuws voor je, dan kun je tas inleveren. Want de tweede waarschuwing is rood, is inpakken en wegwijzen. Nou, dan komt een speler, komt binnen. Dan heb ik met, met een trainer heb ik daar een, een mentaal plannetje voor gemaakt. De teammanager heb ik erin betrokken. En Tjermijn komt bij ons voetballen. Nou, dat is best wel succesvol geweest. Dat is twee jaar bij ons geweest. Na die twee jaar ging hij naar AZ toe. Ja, en op dit moment is hij multimiljonair in, in, in, in, in de Oekraïne... En toevallig heeft hij, gisteren heeft hij de Oekraïnse beker geworden. Ze waren landskampioen geworden. Ja. Uh, weggestuurd. Maar, maar is die dan mislukt? Nee. Dus met andere woorden, als je weggestuurd wordt bij een BVO... dan wil dat niet voor jou zeggen dat het uh, dat het op, en over is. Maar toch wil ik terug naar die rol van de ouders. Want die ouders van Savier, dat zijn fantastische ja. mensen. Die hebben dat geweldig opgevangen. We zijn een beetje aan het veranderen in Nederland. We worden een afzetcultuur. We brengen met de grote auto het kind naar het voetbalveld... en dan is die lekker anderhalf uur onder de pannen. Die ouders moeten erbij betrokken zijn. Ja, die, ik noem het altijd maar het, het gesprek aan de keukentafel. Die ouders, dat zijn ook trainers. Maar dat beseffen ze zelf niet. Als je als ouder je kind op een voetstuk plaatst... en dat gebeurt in sommige culturen gebeurt dat nog wel eens... Ja, slechter is er niet. Want dat kind wordt thuis op een voetstuk geplaatst... dat komt op zijn club, dat gaat voetballen... en dan heeft hij een kritische trainer. Zo'n nou, kind denkt ook natuurlijk... Van, ja, thuis denken ze dat ik de beste ben. Op, op mijn voetbalclub eh, valt er nog wel hier en daar wat, wat op aan te merken... Ik vind überhaupt dat je als vader, en ik heb zelf ook een zoon... en die heeft ook gevoetbald, ik vind je moet je nergens mee bemoeien. En dat was bij HFC ook zo, en dat, dat deed nu wel eens pijn. Ik liep altijd te roepen, als ouder mag je best wel uh, je kind aanmoedigen... maar je gaat je niet inhoudelijk mee, me, mee bemoeien... want daar hebben wij namelijk trainers voor aangenomen. Want als jij je kinderen naar de basisschool brengt... dan blijf je ook niet even hangen in het lokaal... om te kijken of, uh, of het taal en rekenen wel goed gegeven wordt op school. Jij geeft dat kind af en, en dat is het dan. Dus heel dat gebeuren met, met die ouders, die, daar hebben ze vaak zelf geen, geen, geen weet van. Maar die zijn heel bepalend voor de carrière van een kind. En Safjé heeft dan uh, uh, de mazzel. Dat hij, uh, en ik, ik ken Peter ook natuurlijk, uh, zijn vader. Ja, dat hij, wat dat er gaat, ouders hebt die er gewoon hartstikke goed in staan. En volgens mij, als je Peter heel diep in zijn hart kijkt het niet eens uh, gewild dat hij uh, het betaalde voetbal in zou gaan. Hoor. Maar ja, je hebt, je hebt ook mensen erbij... die doen alles om dat kind het betaalde voetbal in te laten gaan. Die wordt als het ware uh, zo gepusht van huis uit... dat, dat de intrinsieke uh, ja, in, in, in, motivatie bij het kind is er dan niet meer. Dus dat kind doet dan eigenlijk maar zo'n dingetje omdat van huis uit, want iedereen denkt dat ze de nieuwe Johan Cruijff in huis hebben natuurlijk. Ja, of, de, of de Messi, maar daar is er maar één van hè. Ja, geluk, ja gelukkig wel. Ja. Gelukkig Gaan wel. we zien. De avond van Boudewijn de Groot stond op jouw programma. Waarom? Nou, nogmaals, als je ook naar deze tekst luistert. En die als ik het goed zeg, van, van Lennart Nijg. Ja, uh, ja dan, dan raakt dat je wel. En ik vind muziek leuk hè. Je kan af en toe gewoon muziek gewoon alleen maar luisteren. Maar je kan ook echt luisteren naar muziek. En u luistert naar de Watertoren Sport. Met als gast John Pell en zijn muziekeus. Hier is Boudewijn de Groot. Nu hoef je nooit je jas meer aan te trekken. En te hopen dat je lichter doet. Laat buiten de stormwind nu maar razen in het donker.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 met als gast John Pell. We proberen te ontrafelen hoe je in tien jaar het succes krijgt... dat je de Rienus Michelsaard wint. Maar we gaan er nu maar uit. We gaan op deze zogenaamde tropische dag... waarbij we in Zandvoort absoluut geen zon zien... luisteren naar Anne, uh, Anne van Hemel van Veen.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 Van de pot naar de wc gaat 1, 2, huppakee, Anne, je hebt net je bron al uitgepakt of bent alweer een jaar ouder, voor ik goeiemorgen zeg ben jij op je brommer weg. Wat voor de boeg, maak je geen zorgen, daarvoor is het nog te vroeg. Veel... Ik ga nu meenemen naar het nieuws en het weer van 11 uur. Dames en heren, Komen kom zo meteen nog terug met nog een uur watertorensport Sport.